Het is tien uur, Martijn Erhuis met het NOS-journaal. Frankrijk voert het homohuwelijk definitief in. De Franse president Hollande heeft de wet ondertekend... waardoor het huwelijk wordt opengesteld voor mensen van hetzelfde geslacht. Over tien dagen kunnen de eerste stelletjes trouwen. De wet was een van de speerpunten van Hollande toen hij vorig jaar werd gekozen. Hij wist het voorstel door het parlement te loodsen... maar oppositiepartij UMP stapte naar het grondwettelijk hof. Dat oordeelde dat de wet niet in strijd is met de Franse constitutie, wat de weg vrijmaakte voor de invoering.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 In België is een grote zwendel met euromunten ontdekt. Ze werden vanuit China naar vliegveld Zaventem vervoerd met de krant de tijd. Ze gaan om enkele tonnen aan euromunten. Die munten van 1 en 2 euro werden als oud schroot of oude munten ingevoerd. Daarna werd het geld omgewisseld bij de koninklijke munt van België, waardoor de munten weer in omloop kwamen. Het is niet duidelijk of het gaat om valse munten of om oude munten die in China als schroot verwerkt hadden moeten worden. Eind deze maand komen bij Veilingshuis Sotheby's 50 boeken onder de hamer... waar aantekeningen in staan van hun auteurs en illustratoren. Er wordt onder meer een exemplaar geveld van het eerste Harry Potter-boek. Schrijver J.K. Rowling heeft er tekeningen in gemaakt. Ook is goed te zien hoe het boek tot stand kwam. Ook de eerste versie van het dagboek van Bridget Jones gaat onder de hamer... net als Life of Pi. De opbrengst van de Veiling gaat naar een project dat schrijven wereldwijd bevordert. Het weer bevolkt en regen, vooral in het noorden en midden van het land... in het zuiden vanmiddag zon.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 Het is Radio 1. Tros News Presentatie. Peter de Wie en Mieke van der Wij. Het is 4,5 minuten over 10 geweest. Welkom terug bij de nieuwsshow. Show. Over een klein half uurtje bespreekt Aris Storm een aantal nieuw verschenen boeken. En dat waren er nogal wat, hè? Nou ja, je moet altijd kiezen. Maar, ja. uh, en, uh, ik ben ook nog naar, de, naar een film geweest gisteren. Hallo. Uh, tussen het lezen door. The Great Gatsby is uh, opnieuw verfilmd. Mooi. Uh, spectaculair. Ja. ja, ja en het is, het, is, het is de regisseur, dat is, uh, hoe heet hij Bess Luhrmann En die zouden mensen kunnen kennen van heel extravagante films. Moulin en Rouge. Moel en Rouge onder andere. Sure. En uh, als hij het woord subtiel hoort, dan trekt hij zijn gevolver, zeg maar. <lacht> uh, uh, ja. En dat staat, zou je kunnen zeggen, haaks op de Great Catsby aan de ene kant. Maar goed, dat, daar zal ik straks iets meer over zeggen. De roman van F. Scott Fitzgerald. Ja. Aan de andere kant, die heeft ook wel een beetje wat extravagante. En, ja, En De film is slecht besproken in de pers, mm. maar ik vond het een uh, goede Niet film. Niet overal, hoor. Niet, nou, wisselend. wisselend. Wisselend, wisselend. Nou, uh, maar goed, en, uh, het fijne is dat, uh, omdat die film uit is... dat boek natuurlijk opnieuw is uitgegeven... Mm -hmm. en er ook andere uitgaven verschijnen en Scott Fitzgerald is toch een van de grootste schrijvers van de 20ste eeuw... vind ik en velen met mij. Uh, en er is een nieuw boek uit Een dag in mei... en daar zal ik straks iets over zeggen... dat kenden de meeste mensen nog niet, denk ik. Want dat is voor het eerst in het Nederlands vertaald. Ja. Verder kwam een redacteur van jullie... die was zo vriendelijk om gisteren bij mij dit boek af te geven... Onkruid, van Abraham Moskowitz. Ja. Ik heb het gelezen... Dat meer. Okay. <laughs> uh, vorige week hadden jullie de eindredacteur bij, uh, ja. bij van uh, Inverno, Dan oh, Brown. Ik ben benieuwd, uh, Arie. Hij mocht toen niks zeggen over de inhoud. Nee. Dat mag nu natuurlijk wel. En dat ga jij doen? Dat ga ik doen. Maar je mag niet de plot verraden. Hè? Nee, het is een thriller. Nee, ja, dat dus, ja, dus, uh, is wel hoor. Uh, nee, dat mag niet, okay. want we worden alle luisteraars niet. boos. Uh, Adi, je bent gewaarschuwd. Uh, nou ja, op bladzijde 3 staat al wie het gedaan heeft. Dus okay, uh, is het okay. goed. Um, en ik heb tot slot bij me een nieuw boek van Julian Barnes. Dat is wel iets anders dan Dan Brown: hoogteverschillen. Over luchtballonnen en het uh, overlijden van zijn vrouw. Okay. Oh. En dit en allemaal meer over een nou, klein half uurtje. Goed, tegen kwart voor elf. Paul Baltas en Herwinia over de bouw van een uniek historisch centrum op het Utrechtse Domplein. Zo meteen gaan we eten uit de natuur, met het grote wildpluk. Ja, we zitten nu al aan de den en naalden Ja, jij wel. Ik dacht, ik bewaar het Heerlijk. tot op dat moment. Oh we ja, kunnen... nee, nee, je moet er gewoon... Uh, nu de, al? Ja, tuurlijk. Nee, dan gaan we dat dadelijk vertellen. Gelijke uh, monniken, gelijke kappen. Hoe dus, smaakt? Nee, nee, nee, ik, ik heb hem voor me oh, staan. Oh, je hebt hem voor je? Oké. Okay. Ja, nee, maar ik wil het dadelijk, als we er echt over gaan praten. Oké. Okay. Even rusten. Oké. Oké, okay. okay, goed. En, uh, nou, hoog tijd. Voor het eerste onderwerp We dalen af in het menselijk brein we hebben er weer een, een nieuwe denker des vaderlands. Filosoof René Gude volgt Hans Achterhuis op. Twee jaar lang mag Gude zich onbezoldigd tegen van alles en nog wat aan bemoeien. Meedenken noemde hij dat gisteren in Dagblad Trouw. En dat in tegenstelling tot het tegendenken van Achterhuis, zijn voorganger. Wat mogen we de komende tijd van hem verwachten? Nou, dat gaan we aan hem vragen. Goedemorgen René Gude. Hallo. Ja, wat mogen we verwachten van een denker des vaderlands? Ja... Ik hoop dat je, je zei onbezorgd meedenken. Ik hoop dat ik niet onbezonnen ga meedenken. Want dan uh, raak ik natuurlijk van de regen in de drup. Maar uh, de Denker des Vaderlands is eigenlijk een instituut net als de Dichter des Vaderlands. En de bedoeling is dat uh, waar een dichter een mooi gedicht maakt. De Denker bij belangrijke gebeurtenissen uh, in Nederland. Een, uh, een essay schrijft? Ja, een essay schrijft of uh, mondeling natuurlijk een perspectief geeft op de zaak dat uh, net iets breder is dan uh, op het en, eerste gezicht. U, op gebeurtenissen of ook op uh, belangrijke ontwikkelingen? Belangrijke ontwikkelingen, ja. Ik, uh, ik denk dat um, uh, de, de, ne de neiging is heel groot om naar de actualiteit te kijken. Dus op het hier en nu uh, te reageren. Maar uh, filosofie is juist zo aardig omdat je uh, je oordeel een beetje uitstelt... en een aanloopje neemt om dingen te begrijpen. En daarom is het wel prettig om op ontwikkelingen zoals individualisme of zoiets dergelijks... om daar ook iets over te zeggen. Dus een beetje een tijdsdiagnose maken van grote bewegingen... die op dit ogenblik gaande zijn. En daar proberen net een iets bredere kijk op te ventileren. Ja, ik, ik noemde hem net al even Hans Achterhuis. Hè? Dat was uw, uw, uw voorganger. Die noemde zichzelf een tegendenker. U zegt, ik ben meer een meedenker. Ja. Uh, hoe moeten we dat verschil uh, zien? Nou, uh... Wat ik heel belangrijk vind van het meedenken... dat is dat uh, als je kijkt naar... dus de denker gaat sowieso niemand voorschrijven dat hij moet denken... want dat doen we niet, want we zijn gelukkig... want we zijn allemaal eigenwijs en iedereen denkt zelf heel hard. Maar het probleem is dat uh, als iedereen afzonderlijk het heel goed weet... wat zo is in Nederland, en dat vind ik ook goed... we zijn goed opgeleid en we zijn stevig in onze opinies... als iedereen het heel goed weet, dan weten we samen niet zoveel omdat uh, die meningen één groot uh, kwinkelerend bos van vogels is... die tegen elkaar zitten te kletsen. En als je nou iets samen wil weten... Uh, dan moet je dus uh, oefenen uh, in het met elkaar meedenken. Dan moet je de gewoonte om tegen elkaar in te denken uh, parkeren. Tijdelijk desnoods, hè, want dan kun je daarna altijd weer vrolijk losgaan. Maar dan moet je de, de, het vermogen om met elkaar mee te denken... moet je uh, uh, Oefenen. Een beetje zoals het sociaal akkoord tot stand is gekomen. Ja, ik hou heel erg van sociale akkoorden en ik vind ah. ook polderen heel mooi. Maar je moet het, dat moet je ook niet laten verzanden in gezellig met elkaar meedenken... en heel snel tot een consensus want, want, komen. Want al die losse meningen doen er niet toe? Ja, juist wel. Dat is het materiaal waarmee je werkt. Dus het is, het is helemaal niet zo dat er in Nederland niemand iets weet. Het is juist het probleem dat we heel veel weten. Alleen te veel los van elkaar. Maar dat is dus het, het, het, het, de, het startpunt is dus dat we allemaal behoorlijk veel weten. En als we dat nog bij elkaar krijgen ook, dan gaat het lekker. Dan gaat het om het perspectief? Nou, ja, precies. Want we, dat, dat, er zijn perspectieven... Uh, uh, bijvoorbeeld, uh, wat ik nu uitleg, is eigenlijk een, een perspectief dat we allemaal volhouden: dat is een, een soort ideaalbeeld dat, als je uh, individuele figuren ontwikkelt en heel sterk opleidt en uh, empowered en uh, individuen heel sterk uh, op, op de voorgrond zet... dan hoop je dat als die individuen stevig en sterk in elkaar zitten en goed uh, gebekt zijn... dat er dan vervolgens van allerlei prachtige instituties ontstaan... die gemaakt worden door sterke in individuen. Maar het is, dat is een aanname. He, bijvoorbeeld in collectivistische landen gaat het omgekeerd. Dan zeg je gewoon nee, we hebben eerst een staat en die zit stevig in elkaar... en dan leiden we de individuen eruit af. Maar wij zeggen, we hebben hele sterke individuen... en we leiden dus instituties eruit af. Dat laatste vind ik mooi. Maar die beweging van individualisme naar mooie instituties... die is heel bewerkelijk. En daar komen we gewoon vergissingen tegen uh, van ieder afzonderlijk. Misverstanden tussen uh, elkaar. En als je niet uitkijkt, nog een potje misleiding ook. Dus je moet vergissingen, misverstanden en misleiding moet je eigenlijk uitbouwen. En dan moet je die dus ook uiteindelijk opsporen. Wat is ja. nou een misverstand, een misleiding... die u de afgelopen jaren is opgevallen? Want u bent natuurlijk niet nu begonnen met denken. Ja. Um, de, waarvan je denkt, hoe is het dan in godsnaam mogelijk... dat we daarop uitgekomen zijn? Of zijn we ja. er niet? Ja, tuurlijk. Nou ja, kijk, ten eerste is het heel alledaagse. Ik, ik vergis me bijvoorbeeld als ik het even bij mezelf hou. Ik vergis me regelmatig. Dan denk ik dat iets iets is en is het het niet. Hè. Um, dus de gebroken stok in het water is een voorbeeld, weet je wel. Je ziet een stok in het water staan, het lijkt net gebroken, maar het is hij niet. Dus dat is een vergissing. Maar ik heb een misverstand. is Ook heel interessant hoe dat tot stand komt. Kijk, ik zeg iets tegen jou, maar ik heb er niet helemaal precies over nagedacht. Hè. Jij vangt dat op en je geeft er een draai en je denkt, hij zal dat wel bedoelen. Dus jij geeft mij een antwoord waarvan ik denk, hoe komt hij daar nou mee? Mm. En dan begin ik vervolgens een heel verhaal over wat ik oorspronkelijk bedoelde. En voor je het weet, zeilen we in een woud van misverstanden alle kanten op. Dus misverstanden zijn een hele dagelijkse aangelegenheid. Maar doe dat nou eens op meta-niveau, op, op, ja? op, op niveau van de Nederlandse politiek? Ja, nou, um... ik denk dat er door... Um... Het mooiste is natuurlijk, je kunt vergissingen voorkomen door uh, uh, geen fact-free politics te bedrijven. Dus je zou eigenlijk zoveel mogelijk bij, bij wat er echt aan de hand is moeten blijven steken. Maar het, er is wel fact-free politics en dat betekent dat we met een soort stemmingmakerijtjes bezig zijn om uh, bewegingen te maken. Gelegenheidsargumenten. Ja, gelegenheidsargumenten. En die hoeven helemaal niet te gaan over wat er nou werkelijk aan de hand is. Maar je suggereert van alles wat er aan de hand is. En dan komt er een enorme hoop emotie los en dan begint het gesprek. Zoals de PVV vaak discussies naar zijn hand heeft kunnen zetten. Ja, ja eigenlijk is... Uh... En waar leidt dat dan toe? Nou ja, uh, het grappige is dat dat is op zich helemaal niet zo erg. Je kan zo zelfs kunnen zeggen dat de PVV er heel goed in is. En dat uh, andere partijen daar ook beter in moeten worden. Want stemming maken vind ik helemaal niet zo erg als je maar de goede stemming maakt. Nou, daar kun je dan van mening over verschillen. Maar het, het, de achtergrond van, van uh, de uh, Nederlandse... Van, van waar dat toe leidt, is bij, bij in, in de huidige politiek... en trouwens in, ook in de huidige politiek, dat als je... Uh, dat je een debatcultuur hebt. Dus je hebt niet een cultuur waarbij mensen in gesprek gaan om gezamenlijk, stapje voor stapje, die misverstanden, vergissingen en misleidingen te elimineren en een, een gezamenlijk standpunt te bereiken. Maar je hebt eigenlijk een soort krachtmeting, bijna een voetbalwedstrijd. Dus iemand knalt er een fact-free politics dingetje uit en iemand anders die knoert daar een ontkenning tegen in, eerst maar eens. En dan blijft het een soort strijd waarbij niet echt de standpunten wijzigen en niet echt veel facts alsnog worden aangepakt... Gedragen. En dan is het gewoon een kwestie van de last man standing. En uh, dat, dat werkt dan ook. En ik denk dat Geert Wilders een hele tijd, een hele periode... de last man standing steeds was. Zou Geert Wilders ook een bepaalde filosoof uh, aanhouden? Ja, hij, hij uh, heeft in een uh, in zo'n boekje waarvan ik de naam is Iets met vrijheid. Uh -huh. <laughs> de boekje had de titel met Iets met vrijheid. Uh, had die, zei hij dat hij in een klasje met... Uh, um, van Frits Bolkestein had gezeten. Ja. En dat hij vond dat iedere liberaal... moest weten wat utilisme was. Utilisme. Dus hij vindt eigenlijk dat iedere filosoof dat moet weten. Dus hij verhoudt zich tot filosofische stromingen. Ja. Nou, utilisme, dat is uh, de, de, de, de, de, de gelukscalculatie. Dat betekent dat je moet zoeken naar het grootst mogelijke geluk... voor de grootste hoeveelheid mensen. En dat doe je niet door een bepaald principe te hebben eigenlijk... maar dat doe je... Uh, zogenaamd door de consequenties van wat je zegt, te uh, bereiken. Nou, ik denk dat dat ook heel goed past bij, bij zijn aanpak. Ja, want wat is er... Uh, je hebt natuurlijk een heleboel filosofische stromingen. Ik bedoel, bij welke filosoof komen we uit als we zeggen... Nou, veel mensen raken nu hun baan kwijt. Hè? Ik bedoel, dat is nu aan de hand. Het is crisis. Welke filosoof kunnen ze erbij pakken voor verlichting, richting? Of, of, <lacht> ja, of, ja, ik... Kijk, ik, ik, wat ik net gezegd heb, ik, heb er, ja. ik zeg nooit iets nieuws hoor. Ik pik het genadeloos ja. van anderen, hè. Maar ik zeg er heel onbeleefd niet steeds bij van wie ik het heb. Ja. Maar die, die kwestie met dat we uh, erg geneigd zijn om elkaar te confronteren met, met ontkenningen. Zodat er ja. een soort strijd ontstaat. Die constatering is al gemaakt door Peter Sloterdijk in 1983. In de kritiek van de cynische reden. Mm -hmm. En dat boek komt binnenkort trouwens weer uit. Arie, daar kun jij misschien uh, je, ja, je, je voordeel spelen. mee doen. Ja. <laughs> maar die heeft toen al gezegd als Duitser. En die waren gewoon wat eerder... Na de Tweede Wereldoorlog, omdat ze zich wat harder geschaamd hebben over het collectivisme, waren ze ook wat eerder uit hun individualistische hardheid. Dus dat ja. heeft hij heel mooi beschreven. En die is daarna na 83, eigenlijk heeft hij, is hij er nooit meer op teruggekomen. Ik bedoel, ik zeur er nou nog over, maar hij was klaar. En is toen begonnen met uh, een, een project dat heet Sferen. En dat, dat is letterlijk, het heeft een beetje met dat stemming maken te maken. Dat is, je moet gewoon je realiseren dat je altijd in sferen leeft. Jouw huis is een sfeer die je met. Uh, behulp van de firma Ikea tot jouw geheel eigen huis hebt gemaakt. Uh, je werk is een sfeer waar je dagelijks naartoe gaat. En er zijn altijd uh, veranderingen en uh, ik weet niet wat er allemaal aan de gang is. Maar het is een sfeer die in alle veranderlijkheid een zekere continuïteit mm. heeft. En daar kun je zelf aan bijdragen. En de politieke sfeer is er ook zo heen. Daar maken we wel degelijk deel van uit. Die is nog weer groter. Dus je voelt je iets machtelozer als je daar vorm aan wilt geven. Maar het kan maar, wel. Maar desalniettemin. Maar desalniettemin. Ja. Des al dus als je nou niet uh, blijft steken bij het eerste gevoel van onoverzichtelijke wereld, geglobaliseerd, waar, waar ben ik, hoe laat is het? Maar dat je uh, een soort onderscheid gaat maken naar verschillende sferen en ziet dat je op verschillende manieren in die sferen opereert... dan uh, kun je vandaaruit een zekere, zeker overzicht op je leven krijgen. Ja. En, en welke filosoof hebt u het meest gehad? In het ja, Descartes. Leven? Ja? De Descartes, ja. Die heette René Descartes namelijk ja. en ik ben... <laughs> helemaal, nou ja. Nee, maar waarom? <laughs> uh, dat is natuurlijk al ja, lang geleden. Ja. Nou, omdat die, die had een mooie combinatie van uh, dat je probeert uh, individuele zekerheid te bereiken in het leven. En dan moet je dat gewoon voorstellen als dat we in het leven niet allemaal alles weten en allemaal wel eens onzeker zijn. En je hij heeft een methode ontwikkeld om dat zoveel mogelijk uh, te beperken. Vo he, dus een methode om na te volgen. Niet een voorschrift van hoe je onzeker moet worden, maar een methode om zelf een zekere zekerheid te bereiken. En tegelijkertijd was zijn doel en dan heb ik het dus blijkbaar weer van hem... om ja. daarmee uh, uh, met, met slimme individuen... die een zekere mate van zekerheid hebben... dat die, dat, dat die hun zekerheid bereiken in samenwerking met anderen. Omdat eigen zekerheid uh, met allemaal onzekere mensen om je heen... dat schiet niet op. Dus je moet een soort gezamenlijke uh, zekerheid... over bepaalde kwesties uh, bereiken. En dat uh, was zijn grote uh, uh, uh, project... dat, dat hij zei dat gewoon, dat is gewoon wetenschap eigenlijk. Maar wetenschap, dat is een, uh, het, het activeren van de maatschappelijke kennis... Uh, van vorige generaties. Het er met deze generatie gezamenlijk, ik weet niet wat, aan toevoegen... en het netjes overdragen in een begrijpelijke vorm... aan de, de, de, de volgende generatie. Dus geheugen, uh, waarneming en verbeelding. Je moet, je moet de, de, de oude kennis in een gezamenlijkheid verbeteren en overdragen aan de volgende generatie. Zo is dat. Nou, ik... <lacht> ja. Ja. Ja. Ik zat ook te denken, het lijkt me ook een goede afkondiging dan te doen. <lacht> zo, in de categorie, dat was het. Ja. Ja. Nou, Oké, okay. nou, dat oh, was oh, het. Mag oh. ja, oh. ja. Nou, nee, nou, ik nou. nog één dingetje zeggen? Ja. ja? is maar heel kort. Dat, dat, ja? uh, het heeft iets met het woord wat je moet ontwikkelen is het geweten. En het geweten klinkt weer ons heel moreel... maar geweten is eigenlijk precies dat wat we allemaal geweten hebben... toen we iets zijn gaan doen. En dat heet in het Engels conscience. En als je conscience een beetje uit elkaar plukt... dan staat er conscience. En dat betekent samen weten. En dus als je het... het, het, het wat Heel belangrijk is, dat is dat geweten en conscience niet direct morele zaken zijn, maar inspanningen van mensen om met elkaar uh, een gezamenlijk en bij voorkeur aardig oordeel te ontwikkelen. Goed, wij uh, we, we, we kijken uit naar uw, uh, uw bijdrage. En er is ook uh, pas een boek verschenen uh, waarin Wilma de Rek met u uh, met spreekt. De stand-up filosoof. De stand-up filosoof. Dus alle mensen die denken, hey, we willen er meer van weten... die kunnen dat uh, aanschaffen. En uh, hartelijke dank. Blijf er nog even bij. Want misschien dat bij de wildplukken... nog ook wel een enige filosofische gedachte van pas kunnen komen. De gloednieuwe denker des vaderlands dus. René Gude. Edwin Flores is wildplukker in hart en nieren. Ja, wat een naam dan ook weer, hè? Ja, mooi. Nomen is de omen. Ja, ja. Hij zegt, mensen zijn nog steeds dezelfde jagers en verzamelers als hun voorouders. Waar we nu jagen en verzamelen in de supermarkt, deden we dat vroeger in de natuur. En toch trekken we ook nu wel door het bos en been. Om bramen, bessen, vlierbloesem en paddenstoelen en wat al die meer te plukken. Maar volgens Edwin Floris kan er nog heel veel meer geplukt worden. In zijn zojuist verschenen boek, het grote wildplukboek, leert hij dat we wat we allemaal kunnen plukken uit de natuur. Waar we op moeten letten en vooral hoe we dat kunnen gebruiken. En er staan ook nog een aantal wildplukte recepten... van de hand van chefkok Johnny Boer in. En vanmorgen Edwin Flores, u hoorde hem net al. Goedemorgen, u gast. Wat heb je ingeschonken? Laten we even een slokje nemen met iedereen. Het is een dennennaaldsiroop. Het is een heel simpel siroopje gemaakt op basis van jonge dennennaalden... die getrokken zijn in suiker en vervolgens opgekookt zijn... Tot een siroop. Lekker fris. En, en, en dit zijn zeg maar, de kleine groene dennenaalden die nu aan de dennentoppen zitten. Moet je het nu doen? Ja, je moet het nu doen. Niet zoals deze, een oud en deze... taai zeggen worden. Uh... Nee, ja, dat kan ook. Dat is ook geen probleem. Uh, maar dat. nu is eigenlijk het seizoen. Nu en een paar weken. En waar is het goed voor? Nou ja, of het is het gewoon kent? lekker? Het, het, is, uh, het is fris. Hè? Ja. Ik bedoel, het is, uh, as je associeert het met badendas uh, om je borst mee te wassen of, oh. of de sauna. Nou, ik had veel uh, associatie ja. met die. Nee, dat had je niet. Nee. <laughs> nee. Of uh, uh, een hoestdrankje. Het is een algemeen iets uh, tegen hoesten, tegen vastzittend slijm. Ah, ja. Het is gewoon lekker fris. Zij, u noemt ja. zichzelf wildplukker. Hoezo wildplukker? Onder andere wildplukker, ja. Ja? ja. Wat is wildplukker? Uh, ik ga met mijn mand op pad en ja. ik pluk voor uh, sterrenzaken, maar ook gewoon het hogere segment, horeca. Ja, maar wat betekent dat wild? Ik doe al andere plukkers die staan in de kast ofzo, champignons eruit te rukken. Dat zijn geteelde plukkers, of ja, teeltplukkers. Ja, ja. Vandaar dat u wild plukken bent. Ik ben, ja, en ik doe het ook vaak heel woest. Ik ja? heb een heel strak uh, tijdschema, ja. dus ik cross van het ene gedeelte van Nederland ja, naar het en andere. En dat doe je al heel lang? Ja, eigenlijk vanaf mijn jeugd al. Maar professioneel doe ik dit drieënhalf jaar nu. Mm -hmm. en, en hebt u ook een... Uh, materiaal? Hè? Knip ta ta schaartjes, uh, tangetjes? Ik heb een uh, favoriete schaar. Ik ja? heb een favoriete mand. Een hele grote mand, want er kan veel in. En die is ook vrij licht. En um, ik heb een fa favoriet mesje... Ja, waar ik dingen mee afsnijd. Ja. Uh, u, u wilt met dit boek mensen enthousiast maken... voor het wild plukken. Ik denk dat veel mensen toch een beetje... Uh, Angst hebben hè? Om, om dingen in het wild te plukken, omdat ze denken: ja, je weet niet zeker of het wel giftig is, misschien. Nog... Ja, precies, en daarom heb ik dit uh, boek ook geschreven. Het is uh, hetzelfde wat uh, mijn voorganger in het gesprek zei: is je wil wat kennis overdragen. Je, er is heel veel door vorige generaties verzameld, en uh, meestal wordt dat gebundeld in wat proza boeken, boeken met hele ellenlange verhalen over uh, ja, verhalen van vroeger. Terwijl we nu in het heden leven. En ik heb een boek proberen te maken. Met foto's zodat je ze herkent. Het is een duidelijk iets. Ja. Uh, uh, in, uh, en het is een, zeg maar een soort verzamelwerk. Het is meer een soort wildpluk-encyclopedie. Okay. Waarbij je zegt: van Hé, hey, ik, ik, ik, ik heb wat wieren gevonden. Oh. Ik pak het hoofdstuk wieren erbij. Ik ga even kijken mm -hmm. van welke wieren er nu eetbaar zijn. Om we iets kunnen maken: bessen, ja. paddenstoelen, noten, etc. Al, al, als, als u met uw mandje de natuur in gaat. en met uw knipmesje. Als mensen u zien, zegt ze niet tegen u... Hey, mafkees, blijf eens van die spullen af. Um, ja, ik heb daar wel eens... Uh, ik krijg er wel eens wat opmerkingen uh, naar want, me toe geslingerd. Want mensen zijn er natuurlijk helemaal niet aan gewend... Uh, bepaalde generaties wel en bepaalde generaties weer niet. Want die zeggen tegen u, dat is helemaal niet van jou, blijf eraf. Nou, het is heel divers. Ik ben uh, Afgelopen donderdag uh, was er een publicatie in het Parool. In het Vondenpark. Het, ja, het Parool kreeg handgeschreven brieven van wat oudere mensen. Ja. Waarin uh, uh, ja, een heel verweer kwam dat ik vooral van de planten moest afblijven. Oh ja. Want dat de ging anderen over, moesten er het, het kunnen, ja. Ja, ja. Ook andere mensen... Door, ja moesten ervan kunnen genieten. Nou, dat dat... Is toch, daar zit ook misschien ook wel iets in. Jawel, maar ik, ik, ik pluk niet wild in het uh, vondenpark. Het kwam gewoon heel goed uit omdat uh, Ron Blauw, uh, een van mijn afnemers... dicht bij het vondenpark zit en ik deed een workshop. Ja. En ik vertel eigenlijk alleen maar iets over de eetbare natuur. Want het vondenpark is te poezelig om te plukken. Nou ja, en ik denk ook dat je niet moet plukken in de buurt van snelwegen omdat dat ook niet zo gezond zal zijn. Uh, ja, dat is uh, uh, niet waar. Want uh, er is wat uh, onderzoek gedaan door Britse wetenschappers. Die hebben aangetoond dat, dat, dat uh, drie meter vanaf de snelweg... het roetpercentage en de percentages waren metalen te verwaarloos is... in verhouding tot de geteelde groentes die we in de supermarkt kopen. Kijk, dus... Wat mij nou opviel, kijk dat je dus bosbessen kan plukken en dat je... Uh paddenstoelen kan plukken. Mm -hmm. Nou goed, dat, dat wist ik wel. Ja. Maar wat ik zo leuk vond aan het boek... is dat er uh, ontzettend veel meer uh, planten zijn... waar je dus iets mee kan doen. Hier uh, de, het hedderstasje bijvoorbeeld. Ik heb nooit gedacht dat je daar op een of andere manier... iets mee zou kunnen doen. Het, het blijkt uit uw boek dat er veel en veel meer... planten eetbaar zijn... of op een andere manier aan te wenden. Ja. Nou, ik, uh, er werd net al verteld... dat, dat we nu boodschappen doen... in uh, de supermarkt... En voorheen waren we echt jagers en verzamelaars. En de natuur was gewoon een eetbare groentezaak of een eetbare supermarkt. En we zijn gewoon verleerd om goed te kijken. Van Al is, heel lang toch? Dat verleert. Nou, dat is ook weer niet helemaal nee? waar, want iedereen heeft wel jeugdmemoires over het plukken van. Bramen, bosbessen, vlierbloesem of wat dan ook. Iedereen heeft het wel. Ja, maar Kijk, daar u... houdt het ook wel mee op. Het is precies wat u noemt. Ja, maar er zijn nu heel veel mensen die wilden raket plukken of... of rocola, ja. Een heddestasje... Ja. Daar heb ik daar nog nooit aan gedacht. Terwijl ik dan hier lees dat je het in soep kan doen, in de salade. In nou, een... Het leuke van zo'n herdentasje is dat je bijna alles uh, van het plantje kan eten. Hè? Je kan de, de zaden kan je eten, die dus op een tasje lijken. Vandaar het naam herdentasje. Je kan de bloemetjes eten, je kan het blad eten. Het ik... is niet één iets van een plant wat je kan gebruiken. Maar... Ik gebruikte het altijd alleen maar om die, die blaadjes eraf te rukken... en dan zeggen hij, hij houdt van me, hij houdt niet van me. En dat was het. En die <laughs> van, van je of... Uh, en en het je met ja. ja. nee, getrouwd en, of... Uh, ja, omdat het van die hartjes zijn. Dat, dat... Ja, nou ja, het, je, kijk, ik zeg ja, wel eens, ja. het zijn, uh, um, het, de naam komt, de herders hadden vroeger een soortgelijk tasje aan de heup en uh, slingerden daarmee het land door met hun uh, kuddes. En bijvoorbeeld een klein hoefblad kan je eten. Weet je, dat hondsdraf kan je eten. Nou, dat, dat, dat, dat vind ik ja, toch echt... dat zijn een beetje de algemene zaken die je kan eten. Maar wat heel veel mensen vergeten bijvoorbeeld... en ik heb daar wel eens gesprekken met zeeuwen over gehad... of uh, uh, uh, Noordeilanders uh, over de zeewieren. En we hebben de prachtigste zeewieren in Nederland. We eten ons allemaal klem aan sushi. En we vinden het geweldig om van die nori-rolletjes uh, naar binnen ja. te stoppen... met heel veel wasabi... Maar we hebben gewoon wakker mee in de Oosterschelde wat er groeit. We hebben suikerwier, we hebben zeesla. Uh, je struikelt echt over het eetbare voedsel als je nu naar buiten gaat. En, en hier in het Mediapark bijvoorbeeld ook. Om terug te komen tot die He? Amelanders in, uh, of hierover die ja. uh, Eilanders... die zeggen allemaal, ja joh, ik ga dat toch niet eten? Dat is arme luis, uh, voedsel. daar vergrijp ik me aan. Als de aardappel teelt dus zou mislukken en uh, de suikerbieten ook rot zijn... Dan grijpen ze weer terug naar de zeewieren. Nou, ik vind dat uh, absurd. Hè? En, en vervolgens gaan ze naar de enigste uh, sushi tent in Middelburg... Ja. en verwachten een all-you-can-eat menu. Uh. Voor 24 ja. euro. Ja, exact. Er staan recepten uh, van Johnny Boer in. U noemde net al uh, Ron Blauw. Kortom, er is echt belangstelling uit de hoogculinaire hoek ook. Ja, nou, um, Johnny is de oudste... Uh, Chef-kok die ik ken, niet dat hij heel oud is... maar uh, hij doet dit al sinds dat hij kok is. Johnny is een uh, vervent natuurmens. Hij komt ook uit de giethoorn, altijd op het water mm. uh, opgegroeid. Ik heb bijvoorbeeld Puurs ook uh, heel vaak moeten interviewen. want Ik heb het herbarium van Puurs geschreven. En als je dan met hem praat, dan heeft hij het alleen maar over... de geur van en de smaak van bijvoorbeeld engelwortel... of bloemen als hij s'avonds in het bootje ging stappen naar de plaatselijke kroeg of de feesttent... dat hij dan al die memoires die zitten in zijn hoofd. En, en, en, en dat verwerkt hij allemaal weer in zijn, in zijn gerechten. En dat is prachtig natuurlijk, als je die link kan vinden. Maar er is altijd, er is altijd een link geweest tussen koken en wildplukken. Want niet alle, niet alle smaken zijn te telen. Denk maar aan, aan truffels. Truffels kunnen niet gekweekt worden, dus die moeten door wildplukken zoals ik... Ik, ik hun dan geen truffels, maar die moeten dus geplukt worden door iemand... Ah, ik die... ben het varkentje, maar die heeft u waarschijnlijk niet. Ja. Ik heb vier prachtige bonte bent, Haar, dus oh, op oh. een heel mooi ja. stukje land. Maar wat, uh, wat ja. hebt u meegenomen nog even? Want ik zie een ring, ik zie een, een gouden regen. Ja, nou, nou we... om, om eventjes uh, te zeggen, heel en... veel uh, zaken om ons heen zijn gewoon eetbaar. Waaronder ook uh, uh, de brem. Er staat hier goed hier met... Uh, met... Vrachtwagens vol. ja. Je hier op het Mediapark. Ik ben even gestopt. Ik dacht nee. van, uh, ik stap even uit. en pluk even wat. Als je dit proeft... en geeft, Kan je kan dat gewoon net... zo eten, zo'n bloemetje? En het bloemetje? Ja, het smaakt naar ert. Ah. Het smaakt gewoon dood... Dus het is ook een dat... soort ert misschien? Ja, het is ook een vlinderbloemige, is... zoals ze dat noemen. Want een ert is ook een vlinderbloemige. En die sering, kan je die ook opeten? Ja, hier kan je prachtige siropen van maken. Je kan het frituren. Inderdaad, kan... ert, ja. Ja, je kan hier... Um, um, uh, ijs van maken en uh, ruik het en pluk maar een bloemetje en eet het Baden ook maar eens. Ijs. Jij bent de prinses. Nee, nee, nee, nee, nee, dat maak je dus van dat ruwe uh, schors en, uh, de, en de naalden weer. van de bellenbouw. En Nellenbouw. die leendetjes van Dalen kan je ook opknabbelen? Nee, hier, gaan dus echt, uh, hier zijn vroeger hele um, koningshuizen mee uitgemoord en keizerrijken mee vernietigd. Wat? Oh, dus je, je, Nou, dat mag ik niet zeggen op de radio. Oh, dat niet? Maar, uh, nee, nee mag dat niet mag checken. je niet zeggen. Hè? Nee. Mag je, Als je van je, Nee, dat nee, mag je niet nee, zeggen. Nee, dat mag je niet zeggen. Afwild? Nee. nee, nee, nee. Maar maar je maar is dat giftig, een ledertje van Dalen? Ja, enorm. Ja? Ja, het je gaat er gewoon een beetje dood maar Ze ruiken van. wel is is het lekker. echt zo? Ja. Blijf eraf. Ja, je gaat er een beetje dood van. Schip. Heb oh, je okay. ook een Nederland van, van die Dus je, ligt, je gaat liggen en je staat niet meer op. Daar komt nou, nou Ja, weet je, dat is natuurlijk ook... En ik wilde hiermee aantonen is dat niet alles wat lekker ruikt en prachtig uitziet, eetbaar is. Dus je ja, moet wel even leren om te determineren, om goed te kijken van... Uh, uh, lijkt het, uh, uh, is het geen daslook want dat kan je wel eten of is het een lelietje van dalen Kijk, ja, maar daslook... dat kunnen we toch nog wel onderscheiden van elkaar het heeft allebei wit, een, een bloemetje op een steel met uh, witte klokjes daar komt het op neer het heeft allemaal hetzelfde blad maar je moet dus wel goed opletten van, wat pluk ik? Je moet er zeep, van, je moet de de door zeep door van maken van die leletjes van ja, ja, exact. dat Of je geeft hem te eten aan uh, als het... Uh, <laughs> nee, nee, nee. Hij nee, houdt nee. van me, hij houdt nee. niet van me, als het nou, verkeerd okay, uitpakt. Ja. jongens, we kunnen nee. hier nog uren over praten. Dat gaan we niet doen. Het is een prachtig boek, zo <tomt> wel is duidelijk. En ook als je denkt, van, hey, hoe zit het nou met die paddenstoelen? Er staat er steeds bij. Niet verwarren met. Nee. En dan weet je dus gewoon... Uh, ik heb dit, uh, uh, dat je het niet met een andere paddenstoel moet verwarren. Nou, ik heb dit boek dus ook echt geschreven... Voor, met name voor mijn cursisten, want ik geef heel veel workshops. Eten uit de natuur, van paddenstoelen tot, tot wieren. Ja. Maar ik, ik wilde ze gewoon een goed boek meegeven... waar ze, waar ze gewoon op terug kunnen vallen. Ja, het dat, is helder, dat ja, is absoluut. Het. Eten uit de natuur, het grote wildplukboek. Een uitgave van uh, uitgeverij Bertram en De Leeuw. Als u er meer over wilt weten, kunt u terecht op onze site nieuwshop.nl. Dankjewel, Edwin Flores. Graag gedaan. Zo, nou, lekkere muziek. Handje? is heet het nummer. Ja, ik vind het absoluut heerlijk. Gewoon lekker uh, valderie, valdera. Klaasje, de als je goed erbij je bent, erbij. tenminste. Uh, het nummer is van Edwin Sharp en de Magnetic Zeros. U hoort hem vanochtend al in het begin van dit uur. Aristorm brandlos. los. Ja, ja, het is verleidelijk en ik uh, kan ook aan de verleiding niet verstaan... om dan maar met het boek Onkruid te beginnen okay. van Abraham uh, Moskowitz... Abra gezien het uh, voorgaande onderwerp. Ja. Het ligt dus heel snel uh, in de winkel al. Het is al heel snel geschreven, want de ja. uh, eerste zin uh, luidt... Uh, het is maandag 29 april 2013... Zo. Ik zit achter mijn laptop en contempleer het woord nederig. We zijn vijf uh, zes weken verder. Ja, en uh, hij heeft niet het hele boek in, uh, in uh, één dag geschreven, uh -huh. maar die inleiding. Maar zo uh, lees je het wel, begrijp ik van jou? Nee, helemaal niet. Nee, <laughs> nee, ik heb precies hetzelfde als wat jij dacht. Ik kreeg het boek gisteren. En ja. ik dacht, nou ja, weer zo'n bekende Nederlander die een boek schrijft. Ik heb het in één keer uitgelezen, het is leuk. Oh. Nee, Het is echt leuk om te lezen, Ja, nee, het is heel verrassend. Het enige wat ik eruit de man hoorde... De heeft ja. Echt waar? Nee, het ja. enige wat ik eruit hoorde... dat het een ongegeneerd felle aanval op de journalistiek was. Ook, ook maar ja. dat mag toch? Of, uh, ja, voor mij ja. Nou ja, wat, wat die, wat die, uh, hij probeert zijn verklaring te vinden... voor zijn opkomst en voor zijn val, vooral voor zijn val... Ja. En uh, daar legt hij wel uh, de schuld voor een groot gedeelte bij de media. Ja, tuurlijk, zeker. Nee maar, nee, maar goed, daar kun je over twisten. Maar uh, hij, hij heeft wel een punt. Hij zegt bijvoorbeeld: ik, mensen zien mij vaak bij Paul en Witteman. En dat doe ik ook graag, om het vak uit te dragen. Maar dan wordt er zo'n filmpje achter mij uh, afgespeeld. En daar staat uh, moskowitz geruk en dit en dat. Hè? Dus dat citeert hij. En ja, zo gaat dat vaak. En dan uh, ziet hij later terug thuis. En dan denkt hij, ik ben er toch een beetje in gelopen. Of een beetje, nou, hij vindt hij al een... niet erg, zegt hij. maar uh, Of hij. Uh, hij, hij, hij ja, dit is een hilarisch stukje, vind ik. Dan beschrijft hij hoe er op de website van het Prol, dat is aan mijn krant zeg maar, uh, uh, een hele uh, reeks foto's wordt geplaatst. Hoe hij de sleutel in zijn huis. Uh, of in, in, de, in, de, in de deur van zijn kantoor steekt. Ja. Dus echt acht foto's met nietszeggend nieuws. Dus hij. Probeert een beetje door te prikken wat die media nou met hem willen. Hij heeft het ook gezocht, die media. Geeft hij ook toe. Hè, van, uh, als het voor mijn vak belangrijk is. Uh, voor de advocatuur en om het recht in Nederland ja. uit te leggen. Jij <lacht> <lacht> leugt het? Nou ja, tot op zekere hoogte. Uh, uh, Kom, Mari. Nou goed, maar goed, dat is één uh, verklaring. Maar het, het gaat er ook niet zozeer om of ik het wel of niet met hem eens ben. En het, gaat is een de de de... Ja, het is één om te lezen. Ja, precies. Ja, uh, de... En daar komt nog iets bij. Hè. Hij geeft uh, nog een verklaring voor waarom die dan zo hard uh, moest vallen. En daar zit ook wel iets in, vind ik. Hij zegt, mensen houden er niet zo heel erg van als iemand zichtbaar plezier in zijn werk heeft. Nou ja, je kunt Moskou iets veel verwijten. Ik weet niet of dat nou waar is, hoor. Ja, ik weet ook niet of dat waar is, maar uh, ik zal het even voorlezen inzetten. In algemeenheid zou ik antwoorden, men ziet in dit land een ander niet graag van zijn beroep genieten. Tandenknarsend, hij de wijd tussen ah, twee. het lijkt dus hoe... me echt totale <sijnting> nonsens. Nou goed, ik heb het wel met enige plezier uh, gelezen. Ja, want wat, wat uh, hij komt er ook weer met die boven de Maaifel theorie Dat is ook wel een mm. beetje. Ja, nou, okay, uh, dat klopt uh, natuurlijk wel. Maar het is goed, een leuk, leuk voor de, op het strand. Ja, en er zit nog één dingetje bij. Uh, ja, uh, uh, uh, hij, hij trekt het boetekleed aan in die zin dat hij zegt: Ik heb natuurlijk mijn kantoor niet gemoderniseerd. Hè, ik uh, ben gewoon met mm -hmm. een oud notitieblokje en dossiers, papieren dossiers. Hij begint er ook het boek dat hij het. Uh, dat hij de tekst in Word moet aanleveren. Dus echt de... de, de, de, hmm. de hoe heet het, de op de computer Dan krijg je. De digibate. Hoe heet zoiets? ooit? <laughs> <Digibate>. <laughs> ik kijk meteen naar de Denker. Uh, en dat is een beetje een running gag in het hele boek. Dat hij met die computer aan het worstelen oh. is. En uh, op het wereldwijde web aan het zoeken is. Maar okay. nou, goed. Uh, wat je van de man ook vindt. Hij, kan, uh, hij hoeft niet bang te zijn voor een volgende carrière. Onder okay. enige begeleiding kan het wat worden. Ja. Oké, okay. onkruid van de Moskowitz. Nou iemand die al heel wat is geworden... maar die misschien zelfs wat minder goed schrijft dan Bal Moskowitz... maar uh, dat is Dan Brown... Ja, dus ik weet weer helemaal verbaasd ze kijken. Ja. Uh, het wordt uh, door miljoenen lezers gelezen en het is allemaal hartstikke spannend. Maar als ik, er, ik zou niet weten welke zin ik zelfs uit de Nederlandse vertaling kan voorlezen die niet raar is. Of uh, die niet stilistisch oninteressant is. En heb je het uh, gecontroleerd met de Engelse? Nee, nee daar, had ik, daar had ik nog geen tijd voor. Maar ik heb gehoord uit betrouwbare bron dat het in het Engels nog veel, veel erger is. Ja, maar de, de, dus, hij uh, wordt <laughs> toch altijd afgekraakt door de literaire recensenten in Engeland ook. Dan Brown. Ah, nou ja, het is een beetje. De, de, He uh, cried all the way uh, to the bank. Denk ja, ik, precies. Zo, maar. zo moet je dat een beetje zien. Uh, nou, ik zal, uh, uh, uh, de hele tijd hebben mensen hier inzicht in het boek. Het boek is uh, kort gezegd: uh, het is een lange achtervolging. Uh, de hoogleraar, de kunsthistoricus Langdon... die kennen we allemaal als Tom Hanks uit de film, maar ook Robert Langdon... Mm. wordt wakker in het ziekenhuis, blijkt uh, al door zijn hoofd geschoten te in zijn. In Florence, hè? In Florence wordt hij wakker. Dat, uh, hij wist niet dat hij in Florence was, maar hij kijkt uit het raam... en hij herkent het straatbeeld als kunsthistoricus. <laughs> <laughs> en en uh, uh, dus een, een, een wonderschone, blonde, vrouwelijke arts uh, staat naast zijn bed... Nou ja, zo willen we allemaal in het ziekenhuis wakker worden. Alleen er komt meteen de moordenaar komt door de deur aanzeilen. Oh. En vanaf dat moment moeten ze met z'n tweeën op de vlucht. Dus we de... weten al meteen wie de moordenaar is. Nee, dat is een, een vrouw die werkt voor een groter consortium. Ik zal je niet helemaal nee. lastvallen met de plot. Uh, het gaat over overbevolking. Degene die de is in het boek wil de mensheid halveren. Want dan kunnen we weer verder met de, de denkers die we dan over hebben. Ja. Uh, nou ja goed, die, die plot maar doet er niet zo heel veel toe. Inferno heet het natuurlijk niet voor niets. Het heet Inferno, uh, of Inferno. Mm. Uh, naar Dante, dat heb ik ook even meegenomen. Attendee Ateneum Polakken van Gendem. daar zijn ze ook niet dom. Daar hebben ze meteen een goedkope Echt? heruitgave van de hel van Dante uitgegeven. Met erop de inspiratie voor Den Baans bestseller Inferno. Echt waar? Ja, en ten overvloede staat er ook nog op de achterkant. Deze uitgave is voorzien van helder commentaar... waardoor de tekst voor iedereen begrijpelijk is. <laughs> maar en nu is het leuke juist van Dante, als je dat leest... dat het nog steeds juist voor iedereen zo uh, helder en begrijpelijk is. Ja. Dat is het grote verschil met Den verwacht je er dan niet? Nou, dat is misschien verrassend. Ja. Het is toch uit de 14e eeuw, het ligt uh, ja. ver achter ons. Maar het Hij schrijft wel, betere zinnen dan Dan Brown. Dat, en uh, het wordt ook wel het leven in de dood genoemd. Weet je wat wel curieus is, Arie? Die, die, die, die, die, die omslagen <laughs> van die twee boeken lijken op, weet, ook op elkaar. Ja, ja, ik heb begrepen dat de, de, de Nederlandse omslagontwerpster ja. mocht niet weten wat de inhoud van het boek was. Dat deden ze heel geheimzinnig over bij, bij Dan Brown. Yeah. En wist alleen maar dat het in Florence speelde. En kwam met dit omslag, met die, met die beroemde brug, uh, op de proppen. Yeah. Nou ja, uh, blijkbaar onafhankelijk daarvan kwam de... Ik weet niet wie dat heeft bedacht. Dank je horen. De vormgever van uh, Anneke Germer. Uh, kwam met hetzelfde idee bij Atheneen Palak en nou, Als je aan Florence denkt, het is ook wel een typisch beeld voor Florence. De Amerikaanse uitgaven begreep ik, van Dan Brown... Ja. heeft toch allemaal puzzeltjes op het omslag. Maar goed, ehm... Um, ik zou zeggen, uh, als je van spanning houdt en van een goede puzzel... en je vraagt je niet te diep af waarom je die puzzel in vredesnaam zou moeten lezen... doe dan, dan Brown en wil je genieten van het leven en de literatuur... doe dan Dante zelf uh, met, uh, met zijn hel. Ik ga ook naar het volgende boek. Ik was gisteren naar de film, zoals ik zei. Uh, ik kom nooit de deur uit, maar soms uh, moet het, want dan wordt er een boek verfilmd. Hè, dus dan ga ik met het gezin op stap. Die ga dan de hele tijd om me heen staan en zo. Uh, The Great Gatsby wie uh, werd verfilmd? 3D, dus... Uh, dus brilletje op. Brilletje op. op. Ja, het is een prachtige film. Ik, ik had het er net wel even met Mico over hier in de uitzending. Een beetje wisselende ontvangst uh, begreep mm -hmm. ik. Uh, ja, misschien komt het omdat ik nooit de deur uitkom en helemaal overvallen ben door het 3D-effect. Maar ik zat heel snel naar denkbeeldige sneeuwvlokken te graaien. En, <laughs> maar goed. Uh, uh, het is een prachtige film. Grote spektakelstuk. Maar ze hebben niet helemaal de kern van uh, The Great Catsby van Scott uh, Fitzgerald te pakken. Want die is? dans op de vulkaan. Hè? De, de jazz age, jaren twintig in Amerika. Uh, de alcohol is verboden. En we gaan nog één keer feesten. Maar iedereen weet dat het voorbij is. De crisis zit daar aan te, aan te komen. Dat iedereen weet dat het voorbij is. Dat is bij die film een beetje verdwenen. Ja, het is wel voorbij met de, met de hoofdpersonages op een gegeven moment. Maar dat zijn strikt persoonlijke liefdesgeschiedenissen. Dat is er dus een beetje in veranderd. En die, die toon van melancholie van Scott Fitzgerald... dat is in een film ook moeilijk uh, te vangen. Uh, dat, uh, dat, uh, dat, dat prachtige schrijven, dat gebruik van kleuren... Uh... En dan is er uh, die liefde voor het leven en die treur die er de hele tijd in zit. Goed, de grote Gatsby is in het Nederlands vertaald. Je komt ongetwijfeld dat die is er al een filmeditie. Maar het aardige is dat door die verfilming er ook nog allerlei andere uitgaven zijn. Zo heb ik hier voor me liggen. Een dag in mei. Een redelijk onbekende novelle van, van Scott Fitzgerald. Geschreven voordat hij The Great Gatsby schreef. The Great Gatsby heeft dat rare vertelperspectief. Een beetje het Sherlock Holmes perspectief. De Zuffert vertelt over de grote Ketspie. De, nee, ja. Ja, de buurman. Dat is in de film trouwens spider Dus je denkt de hele het komt wel goed. Maar, maar goed, dat, dat is een beetje verwarrend. Uh, uh, uh, uh, dus die vertelt het verhaal. Dat is een onbetrouwbare verteller. Hij verandert ook dingen in de grote Ketspie. Wat het bijzondere is van een dag in mei, die novelle die ik voor me heb liggen... is dat er zo'n 15 hoofdpersonages zijn. 10, 15 hoofdpersonages. Per hoofdstuk wisselt het perspectief. En, uh, dus je ziet dat hij het nog een beetje moet leren. Later heeft hij radicaal de knoop doorgehakt en is hij voor één personage gegaan. dat iets bijzonders in zijn leven beschrijft. En hier zie je 10, 15 personages die die dag in mei meemaken. Dat is een dag in 1919. Soldaten komen terug uit de Eerste Wereldoorlog, Amerikaanse soldaten. Er breken allerlei opstanden op straat uit. En dat is ook het grote verschil met de grote Gatsby. Gatsby. Het is een heel sociaal bewogen boek. Heel erg levendig. Heel erg, nou, levendig is de grote Gatsby ook, maar levendig op een andere manier. Een beetje oproerachtig boek is het. Ik heb het met heel veel plezier gelezen, ik ken het nog niet. Uh, en dan is er nog een kleine uitgave bij... Bedankt voor het vuurtje. Een uh, onbekend verhaal dat vorig jaar voor het eerst in de New Yorker werd gepubliceerd. Dat ook nog niet op de Nederlandse markt verscheen. En dat is... Ja of ja, een heerlijke kan ik niet anders omschrijven, een heerlijk Scott Fitzgerald verhaal. Dus dat is het grote voordeel van de film. Behalve dat ik de film ook uh, om te genieten vond. Dat zijn al die nieuwe uh, Scott Fitzgerald uitgaven. Kan ik nog even Julian Barnes doen of zal ik die daar Noem over? Noem de, de drie... titel en zeg uh, die, die, uh, de, de waarom, de we, waarom we dat over drie weken gaan bespreken. Ja. Ja. En <laughs> uh, omdat Julian Barnes altijd de moeite waard is. Hij is en altijd de moeite waard. En uh, uh, nou ja, hij heeft die tragische geschiedenis. Hij heeft, dat, uh, hij heeft dat prachtige boek geschreven. Dat heb ik hier ook uh, besproken een paar jaar geleden al. Niets te vrezen over zijn grote angst voor de dood. Toen overleed, net nadat dat boek uitkwam, redelijk onverwacht zijn vrouw. Dus alle interviews en dergelijke werden afgezegd. Daar heeft hij ook al in essays over geschreven en dergelijke. Maar dit hoogteverschillen gaat echt over dat grote verdriet. En, uh, nou ja, wat moet je ermee? Of kan je er wat mee? Of niet? Okay. Uh, over drie weken... Hartelijk nee. dank. Binnenkort in dit theater. Dankjewel. Uh, informatie is allemaal te vinden op pagina 260. En ook op onze website www.newshow.nl Hartelijk dank, Arie. Op 12 januari 1397 stierf de Utrechtse Bertoldus Ponk. En nog geen dag later lag de vicaris uit het gevolg van de bischop onder de grond Pal naast de Hagelnieuwe Domtoren. Enkele weken geleden werd zijn skelet samen met een grafschrift op steen gevonden... en door een wirwar van leidingen, buizen en kabels uit de klei opgediept. Die vondst gaf deze week het startschot voor de bouw... voor een ondergrondse schatkamer onder het Domplein... waar de bezoeker een uniek, tastbaar en spectaculair beeld krijgt... van 2000 jaar geschiedenis van Nederland in het algemeen... en Utrecht in het bijzonder. Paul Baltus van initiatief Domplein en Herwinia, stadsarcheoloog van Utrecht... die zijn hierbij. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die vondst van de, die ponk. sprongen we natuurlijk wel een gat in, in, in de lucht. Herwinia. Het ja, is ook leuk als je het vergelijkt met het boek net. Uh, ja. we hebben het over, dus eigenlijk is dat dezelfde periode. Dat dus uh, meneer ponk over het uh, Utrechtse Domplein liep. Eind van de 14e eeuw. Dat, de Dante, dat, Dante... dat Dante. Uit de nou ja, ja. <laughs> Dat is toch ook weer heel toevallig dat dat dan uh, nu ja. samengaat. En ja, Domplein. Daar uh, is natuurlijk al aardig wat archeologisch onderzoek gedaan. En elke keer valt het weer op dat je hoeft maar een steen op te tillen. En er komt weer een. Ongelooflijk verhaal. Maar hoe te had voorschijn. deze vicaris zich tussen al die leidingen en buizen kunnen handhaven als ja. skelet dan? Nou, dus, dat is op zich al heel wonderbaarlijk, want we, we, we waren op zoek naar een uh, nieuw tracé voor kabels en leidingen. om uh, die schatkamer op het domplein te kunnen maken. Dus we moesten een nieuw plekje zoeken. En wat blijkt als je in Nederland ergens een uh, tegel optilt. je weet niet wat er half wat er onder je voeten zit. Een wereld aan kabels en leidingen, een soort anarchie is het bijna onder de grond. Dat wordt dan zichtbaar. En onder al die kabels en leidingen troffen we een paar kleine bordjes aan. En we gingen verder kijken en er bleken nog naar ja, meerdere skeletten te liggen die daar ooit begraven zijn. En, hoe en, weet, op, ja? en onder een van die schedels lag dan uh, die bijzondere grafsteen. Want, want daarom weten jullie dat hij vicaris was. Wat is dat, wat is dat voor iemand eigenlijk? Vicaris is een beetje een soort mannetje van alles in de, de katholieke kerk. Je werd voor een deel natuurlijk aan het hoofd stond de bischop. Daaronder had je natuurlijk een aantal kanunniken. Dat waren eigenlijk hele slimme mensen. Die waren, hadden gewoon heel veel geld, hadden rijke... die hadden goede bestuursfuncties. Die hadden, allerlei geloftes hadden ze niet gedaan. Dus ze konden gewoon het, het goede leven leven. En die werden geholpen door een aantal van dit soort vicarissen. Die hadden allerlei functies in de kerk, bij de eredienst, het uh, zingen van psalmen, het doen van gebeden, het branden van kaarsen. En daar werden ze dan ook voor betaald. Dus er waren meerdere van dit soort mensen die liepen daar door de kerk. Maar wacht even, er was een steen bij waar zijn naam op stond? Ja, en ook de datum wanneer hij overleden is. Maar Hoe ja. zou hij dan begraven zijn in een? Uh... Nou, die steen is alweer een, ook weer een spannende vraag. Archeologie is natuurlijk het, uh, het zoeken van is de verhalen. Steen die steen is later weer onder de grond Nee, nou, Hij is eerst gekomt. ergens anders gelegen. Die steen, want uh, de Utrechtse Domkerk is in de Romaanse kerk. Die is in 11e eeuw gebouwd. Gebouwd. En die is langzaam gemoderniseerd. Dus elke keer een stapje weer, er was ja. weer geld. Onder andere door mensen te begraven kwam er geld binnen. Er werd weer een stuk afgebroken, een nieuw stuk erbij. En bij een van die verbouwingen is waarschijnlijk die, uh, die steen... Die heeft ergens anders gezeten en is herbegraven aan de voet van de toren. Ja, maar helemaal zeker weten jullie natuurlijk niet, hè, of die man een ponk is. Nee, helemaal zeker niet, maar we gaan wel verder zoeken natuurlijk. Ja, nou ja, het is misschien ook helemaal niet zo belangrijk, belangrijk ja. Uh, het gaat eigenlijk om dat uh, project, hè, want uh, jullie, die, die man is aangetroffen... omdat er gegraven werd om, om een schatkamer te maken. Vertelt u daar eens wat over, wat, wat, wat daar uh, gaat gebeuren? Ja, kijk, Domplein en, uh, is misschien wel de enige plek in Nederland. waar je op een paar honderd vierkante meter. eigenlijk uh, die 2000 jaar geschiedenis van ons land bij elkaar vindt. Het is zo'n gecomprimeerde uh, plek. En uh, uh, door alle opgravingen die in de vorige eeuw al zijn gebeurd. Uh, in de jaren 20, 30, maar ook kort na de Tweede Wereldoorlog, 1949. weten we wat er allemaal onder de grond zit. Vanaf de Romeinse tijd, vroege middeleeuwen, late middeleeuwen. En dat zit er. Een laag nee, nee, ja, voor zit, laag zit dat, zit dat erin, dat zit, in, hè? Ja, een laag, uh, ja, op laag en door, eh, ook er doorheen. Want voor de Gotische Domkerk zijn enorme pijlers, fundamenten gemaakt... en die zijn dwars door alle lagen heen gegaan. Maar het zit er allemaal nog. En dat is het bijzondere van die plek. Dat als je eenmaal dus, wat Herre ook zegt, als je gaat graven... dan stuit je altijd wel op een klein deel of een groot deel van die geschiedenis. En wat zegt dat dan? Als extra, wat geeft dat voor extra informatie? Nou, dat je dus uh, oog in oog staat met, met de geschiedenis van ons land. Uh, je kunt erover lezen, je kunt prachtige boeken lezen over de geschiedenis van ons land. Maar er oog in oog mee staan, tenminste dat is mijn, ook mijn ervaring sinds een paar jaar dat ik bij dit project betrokken ben. En dat je, dat je het echt kunt aanraken, ja, dat is wat het zo bijzonder maakt. En dat, en dat is wat, wat ons raakt. Komt niet er gewoon een gro grote raakt, kelder eigenlijk dan op? Ja zo, zou, nou ja, zo zou je het kunnen beschouwen. Maar wat we, hebben, wat we gaan doen, hè, die, dus die opgravingen zijn er geweest in de vorige eeuw. Uh, die zijn ook eigenlijk allemaal weer toegedekt. Hè. Dat was toen naar de nieuwsgierigheid, werd er onderzoek gedaan naar onze geschiedenis. Dus al dat zand is weer teruggestort. En wat wij nu gaan doen, is eigenlijk een, een, de, de opgraving van 49, die gaan we weer heropgraven. Met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn we zover gekomen dat we dat mogen doen op het plein. Want in principe laat je eigenlijk de archeologie rusten om het, zo, om het zo goed mogelijk te beschermen. Maar we willen het eigenlijk ook, ja, we willen het verhaal ook graag vertellen. Dus midden onder het plein gaan we nu dus die ruimte maken. Dus als je straks onder de Domtoren doorloopt, dan stuit je op een inging, ingang en dan daal je echt letterlijk af in de geschiedenis van ons land. Maar dan is het dus een hele grote kelder. En daar kunnen mensen dus. Ja, wat kunnen ze daar dan zien? Die lagen kunnen ze zien? Ja, nou ja je loopt dus tussen die, de, die enorme kolossen. Dat zijn die pilaarfundamenten van de, bijvoorbeeld de Gotische Dom. Daar loop je tussendoor. Je loopt langs muurwerk van de Romaanse voorgangers. Ja. He, er zijn ook nog verschillende lagen daar, daarin te zien. En uh, bijvoorbeeld op, uh, tot op kniehoogte, dan zie je. Uh, dat, ja, je moet er goed naar kijken, je moet het weten. Maar op kniehoogte zie je, dan, zie je houtskoolresten in, in, in zo'n verticale wand. En die houtskoolresten, dat zijn de overblijfselen... van de betaafse opstand uit 1969. Nou is dat Voor een leek is dat lastig te lezen, maar je kunt je voorstellen dat je in zo'n centrum met de huidige audiovisuele technieken... Dan zetten we een bordje bij. Nou ja, ik zou er meer dan een bordje bij, <laughs> ja. bij zetten, want die hebben we genoeg gezien. Maar je kunt, je kunt dat eigenlijk weer, die, die verschillende tijden en die verhalen, die kun je weer tot leven brengen. En, en dan kom je uiteindelijk terecht bij, kijk en dit was die plek waar uh, Ponke nou Ja, dat is, dat is natuurlijk fantastisch. Kijk, als je bij de voorbereiding dan dit vindt. Uh, want het gaat uiteindelijk niet om de stenen... maar het gaat om de mensen die iets met die stenen hebben gedaan. Hè. De mensen maken de verhalen die ja. aan die stenen zijn gekoppeld. En dat we nu deze ponk... dat je echt gewoon een naam kunt koppelen aan zo'n steen... en dat het skelet, ja, dat weten we dus niet zeker... Hè, dat dat ook echt die ah, ponk ja. is geweest. Maar dat vind ik helemaal niet zo belangrijk. Nou, wordt maar wordt ponk dan ook tentoongesteld? Uh, nou, in ieder geval de steen. En wij willen heel graag... Uh, dus wij hebben wel, wel de wens om ook het skelet wat gevonden is... stellen. Nou weten we ook dat dat... Niet altijd uh, dat, dat, dat dat ook een, een ethische vraag oh, oproept. Ja. Of je dat wel of niet moet doen. Dat kennen we ook. Er zijn genoeg discussies geweest in Nederland uh, bij tentoonstelling. Maar die zullen we nog niet aan, ten einde nou Ja, In ik? ieder geval we gaan, zullen wij die discussie ook aangaan. Nee. En aan, aan moeten gaan. Maar het is wel onze wens om het tentoon te stellen. Omdat het zoveel uh, toevoegt aan het verhaal wat je wil vertellen over ja. dat dom. Herwinia, is het niet, niet ook het. Er zijn al eerder uh, opgravingen geweest. Is het niet, niet helemaal kaal gegrazen? Nee, want als je kijkt naar wat het totaal van het Domplein is opgegraven... Is ongeveer 5 is nu ongeveer bekend. Gelukkig ligt er nog heel veel in de grond. Wat natuurlijk ook omdat het een rijksmonument is gaan uh, beschermen. Maar die archeoloog uit 1949, uh, archeoloog van Giffen... die heeft natuurlijk wel opgegraven. Maar ondertussen zijn er nu allerlei andere technieken... die hij nog niet tot zijn beschikking had. Die nog veel meer informatie gaat... Uh, wat dan? Uh, ik noem het wat metaaldetectie. Uh, Van Giffen had nog geen, uh, geen metaaldetector. Nou, wij gaan nu met een metaaldetector over die oude grond, teruggeworpen grond heen. Nou, er komt gewoon de wereld nog aan te tevoorschijn. Dat zijn muntjes uit de Romeinse tijd. Maar er zit dus nog heel veel informatie in die teruggeworpen grond. En hij heeft ook heel veel laten zitten. En wat blijkt ook, we hebben één proefopgraving gedaan in 2011. Om eens te kijken, zit het er eigenlijk nog wel? Want ja, voordat we al die moeite gaan doen om vijf meter diep onder het plein te graven... Mm -hmm. moet je toch ook wel weten of er nog wat zit. En het bleek dat daar nog die profielen, de damwanden, dus met al die laagjes en al die muren, dat zit nog gewoon in die dat is nog gewoon aanwezig. En we zijn er nog eens opnieuw naar gaan kijken en het blijkt dat dingen net weer wat anders zitten. We hebben net even wat weer nieuwe aanwijzingen, nieuwe verhalen. Dus wat dat betreft levert het absoluut nog genoeg op. Ja. En wanneer moet het klaar zijn? Die schatkamer in uh, oh, juni, he? juli 2014. Uh, de eerste, we hebben overigens al oh, je, een, over een eerste jaar. stadkamer Die zit in... Uh, in een kleintje, hè? Ja, een kleintje. In, uh, ja, een kleintje. Ja. Nou ja, relatief klein. Oh, uh, in uh, vergelijking tot wat we nu gaan maken. Want hoe groot wordt dit? Uh, 350 vierkante meter. Dus Lek. dat is best een forse ruimte midden onder het uh, Domplein. En dat is toch eigenlijk ook wel uniek. Hè, dat dat uh, op die plek in ons land dat dan uh, kan. Maar die eerste zit in bestaande middeleeuwse kelders. Maar daar loopt de Romeinse muur. Die, loopt daar, die hebben we daar aangetroffen achter muurwerk. Maar die loopt daar dwars doorheen. Dus ook daar zie je alweer... Die lagen die door elkaar lopen. En, dan, uh, en, uh, en met die tweede, dat vormt dan straks een bezoek vanaf juni, juli volgend jaar uh, open. Maar de Schatkamer 1 is dus nu al te bezoeken. En als mensen willen, kunnen ze dus ook wekelijks mee met een, wat we dan noemen, een sneak preview op, uh, uh, op de opgravingsplaats. En dan worden ze rondgeleid en dan laat de archeoloog die laat zien wat er allemaal is aangetroffen. En hopen jullie dan uiteindelijk bij die opgravingen een nog grotere fonds te doen dan de vicaris? Ja. Namelijk, laten we ze een bischop noemen? Nou ja, kijk, ja. kijk ho hopen wel, maar de kans erop zal echt, echt zeer klein zijn en is eigenlijk niet reëel omdat er. Uh, wat Herre ook zegt, hè, de, bij, bij al die opgravingen zijn dit soort zaken over het algemeen wel... Wel al naar boven gekomen. En wij zitten nu wel in een bestaande opgraving. Of in een, we gaan mm. een heropgraving doen. Dus niet in, in een deel wat nog niet eerder is opgegraven. Zijn er ook nog stukken waar nooit gegraven is? Zeker, ja, die, maar, zijn, die zijn er ook nog. Hadden jullie daar niet liever die schatkamer gemaakt? Uh, nou, dat weet ik niet. Want dit is wel een hele mooie plek midden in het plein. Tussen de toren en het schip. En het koor van de Domkerk. En het vertelt ook zo mooi het verhaal van dat ingestorte eh? schip. Eh, 1674. De tornado over heel oh, ja. Nederland, dat schip stort in. En precies op die plek gaan we nu die schatkamer ja. maken. Dus ik weet niet of we een andere plek zouden hebben. Of moet er nog iets overblijven voor de volgende generatie? Ja, dat is natuurlijk een beetje het idee van dat het ook een rijksmonument is. We moet natuurlijk wel een beetje zuinig zijn. Het hebt over boeken. archeologie, is een, het opgraven, doen van opgraving is eigenlijk het lezen van een boek... waar één exemplaar van is, één exemplaar van de eerste druk. En elke bladzijde die je leest, die scheur je uit, die verbrand je. En die kan je nooit meer bekijken. Dat is archeologie ook een beetje. Je kan het maar één keer doen... En we zijn heel blij dat die Archeoloog van Giffen in 1949 van alles voor ons heeft opgehouden. Achtergelaten. Achtergelaten. Dus wij laten ook wat achter. Oké, okay, dankjewel. Paul Baltus van Initiatief Domplein en Herwinia, stadsarcheoloog van Utrecht. Als u er meer over wilt weten, u kunt terecht op onze website, nieuwshow.nl. Zometeen dan is de Kamer Breed. Wie zit erin, Peter? Ad Melkert, voormalig PvdA-leider, zoals u zeker zult weten, minister van Sociale Zaken. En verder ook nog Sofie in het Veld, Europarlementariër voor D66. Wij zijn er volgende week weer.